Weer eerst zonnig, maar van het oosten uit steeds meer bewolking. De maximum temperatuur ligt tussen de 8 graden in het Noordwesten en 12 in Brabant. Dit was het NO.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 Now you je jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, A little oh, that's Therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz, Now that's jazz, Now you have jazz, did jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz, jazz,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 Oh, oh, oh.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 Say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief, silently turning the back door key. Stepping outside, she is free.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 To and fro we sweat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 Uh, de Four Freshmen bestaan eigenlijk al sinds 1948, treden ze, treden ze vaak op moet ik zeggen. En uh, dit was de 22e bezetting al, want vol, uh, er valt er nog wel eens eentje om. Met ja, banken. Met banken ja, <laughs> dan, dan kunnen ze niet meer zingen. Uh, de Four Freshmen in deze bezetting bestond, uh, bestond, bestaan ze uit de lead vocalist, gitarist Brian Eigenbergen. Tweede, tweede stem, trombone, uh, trompetist, trombonist Vince Jensen. Vocalist, drummer Bob Ferreira. En de fabelachtig spelende trompetist-zanger Curtis Cauldron. Die ook in dit stuk de solopartij voor zijn rekening bracht. Een CD van, uh, van 30 jaar Session. En ik kan, u ik kan hem nu aanraden. Het is alle stukken muziek die erop staan, die zijn fantastisch.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 All right. <laughs>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 CFMBS is alweer op. Het is er helemaal doorheen gevallen. Op de achtergrond speelt even Stanley Turntine het nummer Something Happens To Me tot aan nieuwsreclame. Tot straks.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 In Hongarije wordt vandaag de eerste ronde van de parlementsverkiezingen gehouden. De centrumrechtse oppositiepartij Fidesz van Viktor Orbán wordt zeker, vrijwel zeker grote winnaar. Mogelijk krijgt Fidesz 60% van de stemmen en een tweederde meerderheid in het parlement. De socialisten die al acht jaar aan de macht zijn krijgen naar verwachting nog geen 20% van de stemmen. De extreemrechtse Jobbikpartij maakt kansen op de tweede partij te worden. De socialistische regering is impopulair... doordat Hongarije zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Het land krijgt steun van het IMF... en heeft ervoor zware bezuinigingsmaatregelen moeten doorvoeren. In Polen wordt over een uur twee minuten stilte gehouden... om de slachtoffers van de vliegramp van gisteren te herdenken. Het land is in rouw gedompeld na de dood van president Kaczynski... en een groot aantal andere hoogwaardigheidsbekleders. In totaal kwamen 96 mensen om het leven. In het hele land worden rouwdiensten gehouden. De Poolse gemeenschap in Nederland herdenkt in Amsterdam de slachtoffers van de vliegramp. Om 12 uur is er een speciale Poolse mis in de Pauluskerk in Amsterdam-Osdorp. In de Poolse ambassade in Den Haag kan vanaf morgen tot en met vrijdag tussen 12 en 2 uur een condoleanceregister worden getekend. Het weer: eerst zonnig, maar